Het weer: wisselend bewolkt met buien, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het is maximaal een graad of negen. Ook morgen buien, met kans op hagel en onweer. Het wordt dan zeven tot tien graden. Dit was het NOS journaal. Dit is van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen naar de West en Knopendiemen 7 kilometer door werkzaamheden. Reken op zo'n 10 minuten extra. Daardoor ook wat meer vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden... bij Knopend Muidenberg 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Jan en ik zitten even naar die tv-beelden te kijken... van al die arme wielrenners. Oh, oh, zal ik deze platen maar speciaal voor die wielrenners draaien? Nat is stap als nou. Joh, Dit is hier van Starship. Welkom terug trouwens bij Zandvoort op zondag uur 2. Wat gaan we allemaal doen? Zoals u van ons gewend bent, uiteraard rond de klok van half 4. Het staat allemaal een beetje op los zand... want we gaan straks weer live schakelen met Cor Draaier... Want die heeft een interview met Mart, niemand minder dan Martin Gaus. Oef. En wanneer dat, dat aanstaande is... zullen we natuurlijk gelijk overschakelen naar het circuitpark Zandvoort... tijdens het camper-evenement op het circuitpark Zandvoort. Daarnaast hebben zij natuurlijk nog de havendagen... Tot in de haven van Zandvoort op het strand. Die duren nog tot acht uur. Alsmede de art walk in Zandvoort. De kunstwandeling door Zandvoort... die nog tot een uur of vijf gaat duren. Uh, goed, zoals gezegd, de evenementenagenda onder voorbouwd om rond de klok van half vier. We hebben natuurlijk een speciale evenementenagenda. Even los van de reguliere evenementenagenda. We hebben natuurlijk de Koningsnacht, die er dinsdagavond eraan staat te komen. Met geweldige evenementen. Dan wel ook op Koningsdag. Ook de diverse evenementen in het centrum van Zandvoort. Die, u die uw aandacht verdienen. Uh, verder natuurlijk volgen wij het peloton. Zoals jij zegt, door de ijzige kou... En als ze weer terug moesten, gaan ze dus naar Luik, Barstenaak en dan gaan ze weer terug. Ja. Maar dan gaan ze dus weer in noordelijke richting. En wat de, de wind komt uit het. Juist, noorden. Dus dat wordt nog een hele, hele terugrit richting. Dat, maar, wordt, dat wordt een leuke. <laughs> dat wordt een hele leuke. <laughs> uh, golf. Uh, Joost Luiten staat momenteel op min 13. En dan hebben we het over het Shenzhen China Open. Een gedeeld vierde plek. Uh, het, het spel ligt voor de zoveelste keer uh, vanwege slechte weersomstandigheden stil. En de leiders hebben uh, min 14. Luiten moet nog drie holes uh, spelen. Het zijn birdie-holes, dus wellicht dat hij zich uh, kan mengen in bij de, uh, de gedeelde eerste plek. En het zou mooi zijn, want dan zou er nog een, een play-off kunnen komen. Ook dat houden we in de gaten. We kijken ook nog even naar de weersvoorspelling voor uh, Zwolle voor aanstaande woensdag. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren naar ZFM, uw lokale zender. Hebben we ook nog tijd voor muziek? Jazeker. Jazeker. Nou, dat gaan we dat, uh, weer lekker uh, snel doen. Een hit van dit moment is deze van 21 Pilots. Luister naar Stressed Out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 Gewoon omdat het een lekker plaatje is. Hoor je deze ziel van 21 Pilots en stressed out. Zie je CFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo. ga dan naar kanaal 40. Ik heb een jammer, ik heb een innociën Ik heb maar En secreto dat ik niet ik Siente enamorado. Uh, me sienten namorado, uh, me sienten namorado, me ah. sienten namorado. Oh, quizás me dafiel, bo, pero flechapuinoso, y quizás me dafiel, bo, ay, pero mi noem por si mo. ZANG EN ...in het buitenland zitten. Heerlijk. De Mischento Amarato. Dat allemaal zondagmiddag bij CFM. Ja, je hebt het gemist, hè? geen tussenstander van de Eredivisie. Wat is er aan de hand, Albert-Jan? Ja, er zit in ieder geval één trouwe luisteraar <laughs> ja. te smachten... ...naar de tussenstander nou, er de komt Eredivisie. helemaal niks. Maar die komen niet. Nee, nee Wat we niet. van de week hebben we gespeeld natuurlijk. Klopt, want vandaag is het uh, uh, tijd voor de bekerfinale vanavond om zes uh, uur. Tussen Feyenoord en Utrecht. En uh, 13 jaar geleden speelde Kuit nog voor Utrecht. En uh, Kuit zegt: uh, ik heb uh, vijf fantastische jaren gehad bij FC Utrecht. Op het moment dat we de, de finale plaatsvond, 13 jaar geleden, wist ik al dat ik voor Feyenoord zou gaan spelen. Ik wilde goed afsluiten bij FC Utrecht en gelijk mijn visitekaartje afgeven bij mijn nieuwe club. Dat lukte. Het was de eerste prijs in mijn carrière die ik won. Nu wil ik natuurlijk weer winnen, maar dan voor Feyenoord. Vanavond om zes uur de bekerfinale Feyenoord-Utrecht. Ja, en die uh, Willem van Hanegem die denkt trouwens dat... Uh, dat? Feyenoord gaat winnen natuurlijk. <laughs> ja, dat hoorde ik vanmorgen bij Harry Mis. Nou, hij was ze van overtuigd hoor. Nou ja, wij hebben weddenschap staan en jij denkt ook Feyenoord. Ja, en, en ik heb ze Utrecht. Nou, we gaan het beleven vanmiddag. Hier is Cindy Lopper. Kijk, die meiden, het, eh, die hebben het helemaal naar hun zin. Ja. Ja, Girls Just One Have One, de single van Cindy Lauper. Nou, een ingelaste weerberichtje. De voert, weer en dan gaan we kijken naar het weer van eh, aanstaande woensdag. Koningsdag in uh, Zwolle. In Zwolle, ja. Want ook die, daar zijn de weersverwachtingen uh, wat wisselvallig. Uh, en dat baart de organisatie Zorgen. Zwolle hoopt dat het weer woensdag geen spelbreker wordt bij de viering van Koningsdag. De voorspellingen zijn somber, met regen, kans op onweer en hagel... en temperaturen onder de 10 graden. Koning Willem-Alexander kijkt niet te min uit naar het feest. Dat zei hij vorige week bij het konings, Koningsconcert... dat als opwarmertje in de Overijsselse hoofdstad werd gehouden. Het ziet er ook naar uit dat de koninklijke familie compleet zal zijn... dus inclusief prinses Alexia... die eind februari tijdens de wintersportvakantie in Lech... haar rechterbovenbeen brak... We gaan proberen haar zoveel mogelijk mee te laten doen... want ze wil zelf namelijk heel erg graag meedoen. Aldus Even rappen uh, oplappen. Al dus de koning. Burgemeester Henk-Jan Meijer van Zwolle zei zaterdag in een televisieinterview... dat zich geen zorgen te maken over de veiligheid. Na de terreuraanslagen in Brussel vorige maand... is er nog, een, nog eens goed gekeken naar alle maatregelen... maar ook daarvoor al was Koningsdag... een van de meest beveiligde evenementen van ons land. Voor de programmering is lering getrokken uit de Eerste Koningsdag... nieuwe stijl vorig jaar in Dordrecht, waar het bezoek een uur uitliep. Zo is de route die de Oranjes afleggen korter... zijn er geen binnenactiviteiten, nog niet... Eh, omdat die de vaart eruit halen en wordt er strenger gelet op de klok. Er zijn vier ankerpunten met elk een eigen thema, inclusief cultuur... Een grote parade en sport. En tussen die verschillende onderdelen wandelt het gezelschap langs het publiek. Natuurlijk allemaal live te volgen via de televisie. Dat is aankomende woensdag. Dat was het weer. a single Let me love you oh, oh. If I love you love me right now The kind of love will keep you coming back If I love you love me right back. Right don't ever leave me girl, no do me that So please, don't walk away Give me another chance you love you the right way feelings pushing out Die Shaggy weer helemaal terug. Hè? We kennen wel van de, de single Oh Carolina. De hele tijd niks van gehoord, en in één keer was hij er weer. Met I Need Your Love, je hoorde het op de zondagmiddag bij CFM. Het is bijna half vier, tijd voor de evenementagenda. Maar we hebben het even anders gedaan, uh, Albert-Jan. Want in uh, deze, dit gedeelte van de evenementagenda, aandacht voor uh, Koningsnacht en Koningsdag. Ja, want dan ben je ook al even bezig. En we zitten natuurlijk met Smart uh, uh, uh, te wachten niet. Want we hebben ongeveer een indicatie hoe laat we kort kunnen bellen. Op Ik kwispel met mijn staartje. <laughs> Tijdens de uh, Camper Experience op het Park Zandvoort. Want hij krijgt binnen afzienbare tijd Martin Gauss aan de, aan de microfoon. En wat, wat vraag, je dan, dat vraag ik me toch wel af? Wat een, wat een, wat een Martin Gauss bij met campers heeft? Nou, we zullen het zo horen. We zullen het zo horen. Maar goed, we gaan eerst even naar uh, de Koningsnacht. Hebt u pen en papier bij de hand? Want uh, de, dan barst het feestgeweld los hier in Zandvoort. Allereerst Lauw en Hardy zorgt samen met de Williams Pub voor een spitterende Koningsnacht. En dan hebben we het natuurlijk over dinsdagavond. Die begint om half negen en gaat door tot na middernacht half één. Als trekpleister treedt op het buitenpodium op niemand minder dan... Daar komt hij, de Ruud janssen -band. Nou, dat is geweldig. Ik ben, ik ben er vorig jaar ook geweest. Het was echt een geweld afgeladen halterstraat bij, bij dat podium. Laten we hopen dat het weer meewerkt. Ik zeg het niet weer, maar we zullen het wel zien. Maar in ieder geval een spetterend optreden van niemand minder dan Ruud janssen -band was al bekend in Beverwijk... maar heeft nu inmiddels ook zijn uh, sporen verdiend in het Zandvoortse. Niet alleen met zijn band, maar ook met zijn radioprogramma. Ik wou zeggen, CFM-band. In ieder geval, succesverzekerd dinsdagavond... want Jansens muzikale hoogstandjes zijn in de hele regio bekend... en trekken altijd een groot publiek. Ook de klikspaan en buurman Buddies houden een koningsnacht. De muzikale hoogstandjes beginnen om 11 uur s'avonds... en gaan uiteraard door tot in de kleine uurtjes. Gaan we naar de koningsdag en dan hebben we natuurlijk het officiële programma en daar speel jij ook nog een rol in, hè? Want jij gaat aan de oranje bitter. Ja, uiteraard. Hoe laat ja, ja. moet jij je melden? Uh, moet nog even naar kijken. <lacht> <lacht> ik hoop niet te vroeg. Maar zo'n koningsnacht. <lacht> op koningsdag dat hoef ik u niet uit te leggen. Verandert het hele gehele centrum van Zandvoort in een gezellige rommelmarkt waar je natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk op deze koningsdag gedacht. Wat dacht u van de taartenwedstrijd? En rond zonsopkomst hang de vlag uit en win een taart. En dan hebben we natuurlijk de rommelmarkt... vanaf heel vroeg tot twee uur middags. En dat vindt allemaal plaats op de Prinsessenweg. De traditionele demonstratie van Os zal ook niet ontbreken... van half tien tot kwart over tien. Ik heb zo vermoeden dat je hem half elf... nee, tegen tien uur kwart over tien... je moet melden bij het gemeentehuis. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Rebuswedstrijd. Vul de Rebus in en lever deze tot kwart over tien in... En inleveren op uh, uh, uh, 27 april reeds bij het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. De officiële opening is al om half elf geschieden tot 11 uur. Uiteraard ook op het Raadhuisplein en het bordes van het Raadhuisplein. Natuurlijk zijn er ook kinderspelen. En dan hebben we het over de jeugd van 2 tot met 15 jaar. Vanaf 12 uur tot 4 uur, Gasthuisplein, Zwaluweestraat. Inschrijven kan vanaf half 12 op die dag op het Raadhuisplein. En natuurlijk muziek bij de horeca vanaf drie uur. In het centrum onder andere bij het Wapen van Zandvoort... Lall Hardy en Café Koper. Nou, daar gaan we dan. Koningsdag in de Haltenstraat. Op Koningsdag gaat het podium bij Lall Hardy het feest... om 1 uur vrolijk verder met de, feest, de feestband Baseline. Om 5 uur gevolgd door de coverband Crush. Ook een absolute aanrader, die coverband Crush. Dit alles duurt tot circa half tien s'avonds. Het feest voor de klikspaan begint op Koningsdag om drie uur. Op beide festijnen treedt een keur aan artiesten op. De organisatie is trots dat de Zandvoortse zanger Yves Berensen ook weer van de partij is. Hij is inmiddels een nationale topper, maar treedt graag op in zijn Zandvoort. Maar ook de andere zangers en zangeressen... onder wie Dennis Alberti, Patrick van Veen, wie kent ze niet... Saskia Solvoel, Dennis de Meijer, Janny Limone en Davy Miller... gaan ervoor zorgen dat het weer een onvergetelijk oranjefeest wordt. De Haltenstraat heeft sowieso een hoog muzikaal gehalte... want Café 4, Café Anders en Brasserie Zin... presenteren op Koningsdag van 4 tot 11 uur... een spitterend artiestengala met vier supertoppers. De namen zijn nog geheim en DJ Molina zal de verbindende factor zijn. Ik heb in de wandelgangen trouwens... Ik ook, gehoord, ik, ook ik ook, ik ook. Maar daar, we moeten inderdaad even in de wandelgangen houden... dat onze Zandvoortse zangeres Luna ook acte de présence gaat geven. Maar dat maakt u allemaal mee op Koningsdag in de Haltenstraat. Wat dacht u trouwens van Koningsdag op het Kerkplein? Zoals gebruikelijk is het op het Kerkplein op Koningsdag ook groot feest. Bij Café Koper, Lunchum Rabbel en Grand Café XL hoef je je niet te vervelen. In de vroege ochtend kun je bij Kopertje natuurlijk genieten van een smakelijke oranje tompoes. En in de middag vanaf 2 uur tot 7 uur zet de Haarlemse zanger Wilfred Belles het hele plein op zijn kop. Dat gebeurt ook bij het Wapen van Zandvoort... waar Mark Meijer vanaf 4 uur de feestvreugde komt verhogen met gezellige songs. Vanaf 12 uur is het Wapen open... en kunnen, kunnen vaders, moeders, opa's en oma's gezellig op het terras iets gaan drinken... terwijl hun kinderen zich vermaken bij de Kinderspelen op het Gasthuisplein. Die zijn van 12 tot 4 uur. En op het strand moet ik even een formele melding vermaken. Op het strand worden geen oranje activiteiten georganiseerd. John Cornelissen van Plazant, Koningsdag is een echt familiefeest... Ouders gaan met hun kinderen naar de kermis of ze lopen op de vrijmarkten die overal in de omgeving zijn. Het strand laten ze dan links liggen. Tenzij het een echte zomerse dag wordt. Dan kan het van na vier uur middags ook nog druk worden op het strand. Uitgebreid teruglezen, dat kan in de Zandvoortse courant. Zo, wat is er weer hoop te doen, eh, Albert-Jan? Geweldig, aankomende woensdag groot feest hier in Zandvoort. Koningsdag 2016. En zo gaan we naar Martie op het circuit. See your eyes Rosanna Rosanna Never thought that a girl like you Could ever care for me Rosanna gingen we terug naar 1984, alweer een hele tijd geleden. Dat uh, dit en dit was voor Toto, Jorden, Rosanna. Dit weekend spektakel alom op het uh, circuitpark Zalvoorts. We hebben het over het camper experience op het circuit. En, uh, ja, we gaan weer uh, live schakelen naar het circuitpark Zalvoorts. Naar onze uh, collega Kort Draaier. En jij hebt tegenover jou zitten. Woef, woef, Martin Gaus. Uh, ja, dat klopt. Ja. Ik uh, zit in een, ja, in, uh, in een kc de ruimte die vroeger werd gebruikt voor, de, ja, voor, voor alle journalisten die over het circuit dan uh, verslag deden. En Martin Gauss zit tegenover mij. En uh, Martin Gauss, wat kom je hier doen? Nou, ik ben in ieder geval een fan van jullie. Ik zeg altijd, altijd luister naar dat is mijn, daar, ben ik, daar sta ik nu op en dan ga ik mee de bed. Dat is, dat is heel belangrijk. Dat moet ik altijd even vooruit zeggen als ik met jullie spreek. Nou, dan weet je dat ook weer op. Hij luistert altijd naar ZFM. Hij is uh, vroeger altijd op vakantie geweest in z'n we hebben net even bijgepraat en dat is, uh, dat is heel leuk. Maar daarvoor ben je niet. Je bent hier voor een, uh, een workshop. Ja, wat we doen, er zijn heel veel camperaars die gaan met een hond op stap. Ik zelf ga met een hond, een kat en een papegaai op stap. En dat doe ik al 30 jaar. Dus ik heb een soort veestapel aan boord en dat doe ik met uh, erg veel plezier. En ik zit uh, de mensen te vertellen waar ze op moeten letten, ook mensen met vakantie gaan. Want er zijn tegenwoordig wat dingen die erg belangrijk zijn. Je moet die hond bijvoorbeeld in de veiligheidsriem hangen. Want op het moment dat je hard remt dan lanceer je hem door de bus heen en dat is niet de bedoeling. En zo zijn er wat meer dingen zoals entingen die heel erg belangrijk zijn en de hele enge take die je tegenwoordig hebt, enzovoort, enzovoort. Um, dit is de tweede workshop vandaag. Gisteren waren er ook twee heb ik uh, begrepen. Uh, ja, we zijn niet begonnen, maar de eerste mensen stromen al, al binnen. Veel belangstelling dit voor. Nou, het is nou echt het einde van de dag en het einde van het evenement, maar er ja, zitten er normaal al tussen de 75 en 100 stuks en dan is het vol. En uh, mensen hebben er echt veel belangstelling voor, want ja, ze hebben bijna allemaal huisdieren. Heel veel camperaars, die hebben een camping, camper volgens mij aangeschat, omdat ze een hond door een kat hebben. Ja, als je dan met een hond op uh, vakantie gaat, die is natuurlijk uit de omgeving. Een hond is dan gewend aan, aan zijn baas, maar uh, die kan natuurlijk op een camping ook weglopen. Nou, een huisje is heilig hoor. En ook een kat. Ik, mijn kat laat ik altijd los op de camping. Als ik, niet op een vrije camperplaats. Want wij camperaars houden van vrije camperplaatsen, hoor. Heel erg graag. Bij camping doen we omdat we het leuk vinden aan de walspanning te hangen. Omdat dat nodig is. Maar het is op een vrije camperplaats. Maar sta je op een camping, dan laat je je hond niet loslopen. Want dan legt hij zijn ontlasting ergens neer. En waar mensen een hekel aan hebben, dat is dat de poep ergens neergelegd wordt. Katten laten we wel eens loslopen. Dat is dus heel stout. Maar het gaat heel goed. Want ze lopen een rondje. En dan komen ze vanzelf komen ze weer binnen. Zodra je de auto start... Dan komt hij weer Dan Zijn ze bang van ook paasje gaat weg? Ik moet mij. Je kan niet weten. Hij is zijn erg gehecht aan de aan de campus. Ik vind het heel erg leuk. Um, je bent hier uh, gast eigenlijk op het uh, NKZ uh, camper experience. Um, doe je dit soort workshops vaker voor uh, mensen die dan niet met een dier kunnen komen? Want ik ben toch bekend als iemand die dan uh, training geeft aan, aan dieren. Maar nu is het aan mensen. Nou, het kijk, ik geef heel veel voordrachten, heel veel lezingen. En dan nemen mensen soms in de zaal en dan zitten er 200, 300 mensen. Dan zitten er vier hondjes en dan pak ik zo'n hondje ertussenuit en doe ik willen we wel eens iets voort. Maar in het algemeen, daar gaat het niet om. Je gaat aan mensen vertellen hoe iets in elkaar zit, hoe een, het leren werkt en dan doe je videobeelden bij. En dan heb ik hele extreme videobeelden bij me, die heel goed doorkomen bij mensen. Dus daar leren ze heel veel van. Maar ik ben me van één ding bewust, zwemmen kan je niet leren uit een boekje, je moet in het water. Maar het anders versuik je het. is een beetje als je diepel zon zwemmen en dan word je het water in diepe gegooid. Ja, dat gaat niet. Je kan theoretisch geen van alles vertellen. Je moet zo zwemmen, je moet zo je benen sluiten. Maar dat gaat natuurlijk. Je moet het in de praktijk moet je doen. En dan heb je dan een redelijke kans dat je succes hebt met je hand. Even als afsluiting Sametijn gaat uh, de, de, de laatste workshop uh, beginnen. Als we je volgend jaar weer vragen. Of misschien over een paar jaar. Dan kom je weer. Als ik wil leef. Het is um, tegenwoordig zet ik een handtekening en dan zet ik erbij goed bewaren want als ik dood ben is hij veel waard. Dus ik bedoel maar, het is maar nog een kwestie van tijd hè. Ja, ja ik uh, wil je hartelijk bedanken voor dit, uh, dit korte interview en uh, we ik weer even terug naar de studio. Dankjewel. Blijf, je niet. Dankjewel uh, Cor en uh, dankjewel Martin. Ja, leuk dat je altijd uh, naar CV luistert <laughs> trouwens uh, Cor. Ja. Ja. Yeah. Helemaal goed, goed om te horen. Die, uh, die zitten nu in de zaal en uh, dus zullen er zullen zo nog meer mensen uh, komen. Uh... Oké, okay, dankjewel koor, vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. Ja. Straks uh, waarschijnlijk nog wel een bijdrage van koor, dus blijf ook daarvoor luisteren naar de zondag op CFM. Hier is Ellen Wargler. Nou, zo weten we weer wat meer over Martin Gaus. Hij is echt camperaar. Ja. ja, dat horen we dus. Hij gaat lekker zelf ook met de kampeerauto opstap. Doet hij helemaal goed. En dit weekend geeft hij diverse workshops die goed bezocht zijn... tijdens de Camper Experience op het Circuit Park Zandvoort. Hoe je huisdier mee te nemen in een kampeerwagen. Daar gaat het een beetje om. Even nog even een update over Luik-Bastenaken-Luik. Uh, dat is momenteel een beetje uit elkaar getrokken, laten we zeggen, de kopploeg. En uh, de vierde, het vierde gedeelte van wat achter de koplopers uh, rijdt... Uh, hebben slechts een achterstand van 1 minuut 58. Dus uh, zoals het nu uitziet, kunnen we wel eens een massasprint verwachten... tijdens Luik-Bastenaken-Luik. We houden u op de hoogte. Goed nieuws uit voetbalminnend Engeland. Hé, hey. ja, ja, hè. Want gisteravond is het Manchester United gelukt om de finale van de FA Cup te bereiken. Manchester United heeft na een prachtige strijd gisteravond de finale van de FA Cup bereikt. Op Wembley maakte Anthony Martial in de derde minuut van de blessuretijd... u hoort het goed, derde minuut van de blessuretijd de winnende goal tegen Everton, 2 tegen 1. De ploeg van manager Louis van Gaal treft in de eindstrijd Crystal Palace of Watford... United kan voor het eerst sinds 2004 de FA Cup winnen. De finale wordt, noteert hij dat vast, voetballiefhebbers, op 21 mei gespeeld. Opnieuw in het Wembley Stadion. Sinds 2013 heeft de prijzenkast van de Engelse recordkampioen geen uitbreiding meer gekregen. Dit seizoen kon de ploeg van Van Gaal zich opnieuw niet mengen in de strijd om de landstitel. En bovendien werd Manchester United snel uitgeschakeld in de Europese competities. Dus als Van Gaal nog iets wil, dan is het de F.E. Cup winnen. En dat kan dan op 21 mei aanstaande. Nu we het toch uh, over voetbal hebben, hoe heeft uh, Zandvoort 1 het gisteren gedaan trouwens? Uh, moet ik even op een briefje spieken. Volgens mij hebben we het 4-3 gewonnen. 4-3, ja, was uh, op het nippertje, hè, om het zo maar te zeggen. Boe. Stond stonden eerst ruim achter hè, met 1-3. Dat scheelde heel weinig. Ja, maar dan speel je wel tegen Arsenal. Dus, uh, <laughs> ja, Arsenal uit Amsterdam in dit geval. 4-3 is uh, de eindstand geworden van die wedstrijd. Zandvoort 1 tegen Arsenal. Nog 12 minuten te gaan in uh, uur 2 van Zandvoort op zondag. En daarin hebben we nog wat lekkere platen voor je, Roche. Dus gewoon blijf luisteren naar de Sanfoortse Radio. Nu een klassieker uit de jaren 80. De Breakfast Club is hier en Ride on Track. Nou, je hoort het wel. Eh, op het jongen, we draaien ditmaal de 12 ins. Bijna 7 ja. minuten lang. Ongelooflijk. Je hoort de Breakfast Club en Right on Track. Ja, jawel. Ja, je wilde nog een tweetal evenementen zo vlak voor het uh, nieuws uh, toch nog even behandelen. Ja, en ik krijg uh, even een, een, een neerslagmededeling. Uh, een neerslag verwacht rond kwart over vier hier in Zandvoort. Dus als u nog onderweg wil, of nu of na kwart over vier. Of regent het al? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Goed. En nieuws, nieuws na vijf uur? Droog, hartstikke droog. Hartstikke droog, mooi. Er zijn nog twee evenementen, luisteraars en kijkers... die vandaag uh, die, uh, gaan aanvangen. Op het punt staan om aan te vangen en die uiteraard... Uw aandacht verdienen. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Dit keer optredens van onze docenten Onno van Dijk en Wout Agen... die aandacht besteden aan de Beatles en Blues. Iedereen is van harte welkom en als altijd is de toegang gratis. Het begint om vier uur en duurt tot zes uur... Stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44 al hier. En om vier uur, het staat ook op het punt te beginnen... is het weer uh, jazz aan zee tijd in het café gedeelte van Thalassa... En wel het juttertje gastheer Ton Ariens. staat al te popelen en is natuurlijk al druk bezig met de voorbereidingen, want om 4 uur barst het jazzgebeuren aan Zeven Los. Het belooft vanmiddag vanaf 4 uur een spannend optreden te worden. In Talassa, het zeer gemelleerde gezelschap van uitstekende muzikanten, voor deze sessie samengesteld door drummer Menno of Veenendaal, is van alle markten thuis. Te beginnen met Rines Groeneveld. Rines is wellicht een van de meest opmerkelijke saxofonisten van Nederland. Zijn vele fans in binnen- en buitenland kennen hem als de altijd en met veel inzet spelende rasartiest. met een repertoire van traditionele jazz tot boogie-woogie tot funk. Zangeres Iris treedt al jaren op in jazzclubs en op festivals. En laat haar warme stermgeluid horen tijdens dit concert bij Talassa. Iris heeft een zeer uitgebreid repertoire opgebouwd: van Dixieland en blues tot de standards uit de American Songbook. Vanaf vier tot zes heerlijk jazzen bij Talassa aan zee in het Juttersgedeelte. Uh, uh, het Juttertje, uh, zoals het bargedeelte heet. En daarna kunt u, als u op tijdig even reserveert, als u er toch bent... kijk nog even of het tafeltje vrij is, want ik heb begrepen dat er vandaag... Kreeft op het programma staat. Oh, lekker, lekker. En we hebben van uh, Ton Aris uh, twee weken geleden gehoord... of uh, vorige week was dat, uh, Albert van uh, dat het uh, Juttetje ook een klein beetje verbouwd is, hè? Klopt, het is wat logistiek. De bar is uh, een kwartslag gedraaid... waardoor er meer tafels en meer ruimte is uiteraard om te dansen... dan wel aan een tafel plaats te nemen. Dus ga uh, vanmiddag genieten van heerlijke jazz... in Café Het Juttetje bij uh, Talassa. Jawel. En wij gaan op tijd nieuws en weer van 4 uur en dan dus zijn we er nog één uur lang. Hoog en droog zitten we lekker hier in de studio van Sierven aan de tolweg. Tina, de laatste is deze van de Maisonets.